hebben de Filipijnse autoriteiten gezegd tegen Al Jazeera. Er worden nog 780 mensen vermist, vooral vissers die aan het werk waren. De autoriteiten geven toe dat ze niet waren voorbereid op Bopa... en moeite hebben om de gevolgen aan te pakken. De Filipijnen krijgen hulp van de internationale gemeenschap. Bij een vliegtuigongeluk in Mexico... is de Mexicaanse-Amerikaanse zangeres Jenny Rivera om het leven gekomen. De zangeres zat met zeven anderen in een klein vliegtuigje... dat kort na vertrek uit de stad Monterrey crashte... Rivera verkocht wereldwijd miljoenen platen en was veel op de Mexicaanse televisie te zien. Zo was ze een van de coaches van The Voice of Mexico. Jenny Rivera was 43 jaar. Atheïsten en anderen die sceptisch staan ten opzichte van religie. religie lopen in een groot deel van de wereld kans op vervolging, lijkt het onderzoek van de Internationale Humanistische en Ethische Unie. Het rapport Freedom of Thought 2012 verschijnt vandaag omdat het VN Mensenrechtendag is. Niet gelovigen hebben het het zwaarst in islamitische landen, zeggen de onderzoekers. De Argentijnse voetballer Lionel Messi heeft het record aantal doelpunten in één jaar gebroken. De aanvaller van Barcelona maakte in de competitiewedstrijd tegen Real Betis zijn 85ste en 86ste doelpunt van 2012. Messi had er 67 wedstrijden voor nodig voor Barcelona en het Argentijnse elftal. Het weer, buien en later ook nog kans op natte sneeuw. Het is vandaag zo'n 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is maandag 10 december. Goedemorgen. De hulp aan slachtoffers van de rampen is onder de maat. Nog altijd, want dat is al heel lang het geval. U hoort zo waar het aan schort en waarom het maar niet verbetert. De politiek reageert over het allemaal uitblijven van verbetering. En we praten er ook nog over door met bijzonder hoogleraar bestuur en veiligheid Ira Helsloot. De kustwacht spreken we eens over de situatie van de stuurloze Ocean Victory. Sander van Horen meldt zich vanuit Cairo... en heeft het laatste nieuws over de politieke situatie in Egypte. In Almere werd gisteravond grensrechter Richard Nieuwenhuizen herdacht... en gaven duizenden mensen een signaal tegen zinloos geweld. Straks een verslag van de tocht. En u hoort KVB-voorzitter Michael van Praag daarover. Praat u bij over de gezondheidstoestand van Nelson Mandela. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. En die van Hugo Chavez van Venezuela. Hij praat zelfs al over zijn opvolger. De dood van de Engelse verpleegkundige blijft de Bezighouden, ook in Australië. We beschouwen het voetbal van afgelopen weekend na. Nou, Lionel Messi verbrak dan eindelijk het record van Gert Muller. De flow verslaat der Bomber. Dat en meer. In het Radio 1-journaal tot half tien. Kunnen is ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. .no. Ja, dat vrachtschip Ocean Victory, dat gisteravond stuurloos richting de kust van Zandvoort dreef... wordt op dit moment met een sleepboot op zijn plek gehouden. Het schip was over een boei heen gevaren en de ketting van die boei kwam in de schroef terecht. Daardoor vielen de motoren uit. Kustwacht moest snel handelen. Het schip was leeg, dus het werd door de wind weggeblazen richting de kust. En dat was eigenlijk de, de reden dat we hier, uh, ja, dat ging zo snel... dat we hier in aller eil uh, getracht hebben daar sleepboten bij te krijgen. Het schip is een paar kilometer voor de kust van Zandvoort voor anker gegaan en wordt nu met zo'n sleepkabel op zijn plek gehouden. Even na middernacht lukte het de koninklijke Nederlandse reddingmaatschappij om de sleepverbinding te leggen. Is dat correct? Correct. De operatie verliep bepaald niet vlekkeloos. De sleepboten hebben getracht. ...sleepverbindingen te maken. Uh, twee sleepboten kregen daarbij een lijn in hun schroef, dus moesten, de, ja, moesten daarmee stoppen. Er zijn andere sleeboten bijgekomen en om één uur vannacht is er weer een sleepverbinding tot stand gebracht. En hebben de bergers besloten het schip op zijn plaats te houden en niet te gaan slepen. Maar te wachten tot morgen de wind wat afneemt, een tweede sleeboot erbij en dan proberen het schip te verslepen. Bij daglicht doen de kustwacht en de reddingsmaatschappij dan een nieuwe poging. 170 meter lange Ocean Victory vaart onder Panamese vlag. Twintig bemanningsleden aan boord hoefden niet te worden geëvacueerd. Volgens de kustwacht is er, ondanks de harde wind, geen gevaar voor de opvarenden. De twintig mensen die gisteren zijn aangehouden op station Hollandspoor in Den Haag... waren geen vrienden van Rishi, die jongen van 17 die eind vorige maand door een agent werd neergeschoten... Op perron 4, waar het gebeurde, was een herdenking georganiseerd... onder de naam De Vrienden van Richie. Zijn beste vriend, Rein ging er ook op af... maar weet niet wie de railschoppers waren. Kijk, ik was er zelf naartoe gegaan omdat ik wist... dat er niks geregeld was qua veiligheid en dat soort dingen. Dus ik wist dat de mensen die daar waren uit waren op sensatie. Dus het is niet meer vanuit respect voor Richie... maar uit ja, om hun stem te laten horen op een negatieve manier... De politie had tot vijf uur smiddags de tijd gegeven om Richie te herdenken... en daarna moest iedereen vertrekken. De echte vrienden deden dat ook, maar een groepje van twintig man bleef staan. En toen ging het mis. Ryan en zijn vrienden nemen nadrukkelijk afstand... van wat er gistermiddag op Holland Spoor is gebeurd. Geweld bestrijd je niet met geweld. We hebben zoiets van, je kan wel leuk gaan zitten, je kan wel dingen gaan eisen... maar goed overleg kom je er ook. De arrestanten zelf zeiden dat ze onnodig hard zijn aangepakt door de politie. Na verhoor zijn ze vrijgelaten. Duitse Sociaaldemocraten van de SPD hebben Peer Steinbrück als kandidaat aangewezen om het bij de volgende verkiezingen op te nemen tegen bondskanselier Angela Merkel van de CDU. Houd-minister van Financiën kreeg tijdens een partijcongres in Hannover 93,5% van de stemmen. Ik neem deze uitdaging aan om. Met en voor de SPD, die SPD de volgende Bundestagswahlen te winnen. Dat is de aanspraak, dat is de Ehrgeiz. Voor minder dan de winst doe ik het niet. Dat is de ambitie, zegt Steinbruck. In zijn toespraak legde hij de nadruk op linkse thema's. Zoals het minimumloon en betaalbare woonruimte voor iedereen. Een paar weken geleden raakte hij trouwens nog in opspraak. Hij zou tonnen aan bijverdiensten hebben. Naast zijn salaris als lid van de Bondsdag. Na het jaar van 2013 zijn er in Duitsland verkiezingen. De hulpverlening aan slachtoffers bij rampen is nog altijd niet op orde. Dat zeggen de inspectie veiligheid en justitie en de inspectie voor de gezondheidszorg in een rapport over het treinongeluk in Amsterdam van april dit jaar dat de NOS in handen heeft. Twee treinen botsten toen frontaal op elkaar. Ik zeg bel 112 meer. We waren er echt met de mum van tijd. Afschuwelijk. Je weet niet wat je overkomt, echt niet. Ik vloog ook op de andere zittingen. Tientallen gewonden moesten toen worden afgevoerd naar ziekenhuizen in de regio. En daar ging het fout. Het verliep ongestructureerd en geïmproviseerd, stellen de inspecties. En zo gaat het ook vaker. Want ook slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede en de poldercrash kregen daarmee te maken. Er zitten hele goede mensen achter die toonbank, achter die balie. Ze schreven alles op. Maar ergens wordt het geïnventariseerd en dat is het probleem. Ik kwam er heel laat achter dat ik uh, dus PTSS had. Want uh, gedurende de hele periode heeft niemand me ooit gezegd... dat bepaalde gevolgen van zo'n crisis gelinkt kunnen worden met de crisis. Als je zoiets groots meemaakt, die hebt het nog nooit meegemaakt... Dan, dan weet je helemaal niet hoe dat hele proces in elkaar zit. De Kamer reageert geschokt op de conclusies. Peter Oskamp bijvoorbeeld van het CDA. Ja, het is uitermate teleurstellend. Het zijn natuurlijk dingen die ertoe doen. Wij vinden dat slachtoffers uh, geregistreerd moeten worden, dat uh, uh, familieleden snel moeten weten hoe het zit. En het is ook belangrijk dat slachtoffers uh, snel worden ingedeeld naar welk ziekenhuis ze we moeten, naar een specialistisch ziekenhuis, wie er voorrang heeft. En ja, dan is het teleurstellend als er in het verleden aanbevelingen zijn gedaan, dat die aanbevelingen niet over zijn genomen of in ieder geval niet zijn geïmplementeerd. Ja, want minister opstelde dat van Veiligheid en Justitie... kwam met een landelijke standaard voor de registratie van slachtoffers bij rampen. Maar in de praktijk blijkt die dus niet gebruikt te worden. Voor de inspectiediensten is de maat nu vol. Ze willen dat hun aanbevelingen doorgevoerd worden. En ze doen nog vervolgonderzoek in andere regio's. Zangeres Jenny Rivera, zeer beroemd en populair in Mexico... is bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. In de staat Nueva Leon werd het wrak van een klein vliegtuigje gevonden. De minister van Transport zegt dat alles erop wijst... dat dat het vliegtuig was waarin Rivera en zes anderen zaten. Hoe het heeft kunnen neerstorten, dat is nog niet duidelijk. Rivera scoorde verschillende hits... en was zeer vaak te zien op de Mexicaanse televisie. Algún dia ya no Rivera was ook coach in The Voice of Mexico. Ze is 43 jaar geworden. De beurs op Wall Street hebben een prima week achter de rug. Groeicijfers op de banenmarkt waren beter dan voorspeld. Afgelopen vrijdag sloot de Dow Jones daarom ruim een half procent hoger. De Nasdaq eindigde een viertiende procent in de plus. De Nikkei, Japan. De nieuwe handelsweek weer is begonnen. Openen vanochtend met een lichte winst, drie tiende procent. Kijken we nog even terug naar Amsterdam. AIX gaat straks ook weer bewegen aan. Goeie vorige week, de drie dagen op rij, eindigde de Ajax op de hoogste slotstand van het jaar. Afgelopen vrijdag steeg hij met 14 procent naar 342,6 punten. Ook de andere Europese beurzen sloten vrijdag met winst af. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten over zes. We gaan naar Mark Robin Visser. Want Mark Robin, we zitten in een crisis. Hè? Hoe komen we eruit? Hoe gaat het met onze economie? Wij tasten een beetje in duister. God, Marcel, hou op, zeg. Ik ben nog helemaal niet zo ver. Oh. Ik bedoel, ik ben... Ik, ik, ben ik die over, over een, ik, ben, ik ben totaal de weg kwijt. Ik, uh, nou, wel. Ik op een industrieterrein in Eindhoven. En het, volgens mij komt dit. komt. Ik heb echt zo'n gevoel van, uh, dit wordt toch niet zo'n dag, hè? Toch niet zo'n dag. Want ik dacht er van tevoren eigenlijk al een beetje tegenop. Want, ja, zoals je weet, ik ben niet zo heel sterk in cijfertjes... En het wordt toch vandaag, het is vandaag weer zo'n maandag, zo'n cijfertjesdag. Maar goed, dat was dan dus straks. Eerst maar eens even het adres Mispolhoefstraat, nummer 10, te Eindhoven. Het <laughs> geen Nou, vergeet het maar, want je hebt hier allemaal van die bedrijven... maar die hebben allemaal nummers met vier cijfers, weet je wel. 3161 ben ik nu, zoek het maar uit. Ik heb namelijk een afspraak op een bedrijf... waar onderdelen worden gemaakt voor de auto-industrie... Klein metaal heet dat geloof ik officieel en eh, daar gaan wij vandaag van alles over leren. Gewoon om eens even een voorbeeld te hebben hè, van eh, wat er achter de cijfertjes allemaal aan werkzaamheden plaatsvindt. Maar goed, die cijfertjes dus. Je zei het al, de economie. Hè. De Nederlandse bank komt vandaag met, uh, met nieuwe prognoses... voor de ontwikkeling van de komende, voor het komende half jaar van de, van de Nederlandse economie. En ik vroeg me af, van, ja, wat hebben we eigenlijk aan al die vooruitblikken... en wat hebben ze de afgelopen tijd over ons gezegd? We hebben een fragmentje van uh, vorig jaar rond deze tijd. Luister daar eens even naar. Voorlopig gaan wij uit van een scenario wat in het midden zit. 2012 wordt een moeilijk jaar...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 Nou, dat zou natuurlijk mooi zijn. Hè? En dit is dus wat er vorig jaar werd gezegd... dat we 2013 met een redelijke plus kunnen afsluiten. Maar... Is dat nog steeds actueel of gaan wij straks weer heel andere dingen horen? Dit was trouwens de directeur hè, van de Nederlandse bank, van Vanker. Ja. Um, maar goed, ja, die cijfers komen dus straks, Marcel. En ik dacht dus, nou, ik ga gewoon met de vinger aan de pols... Hè, in het bedrijfsleven kijken en praten met de mensen... hoe ze het afgelopen jaar, dus 2012, hebben beleefd... en hoe zij kijken naar 2013. Maar dan moet ik wel eerst die mispolhoefstraat nummer 10... <lacht> in Eindhoven zien te vinden. Als iemand het weet, help mij. Ja. Misschien kunnen we iemand naar je toe sturen of zo. Ja, stuur iemand naar me ja. toe. Doe Goed. ook eens wat. Ja, wij doen die weer niks. Mark Robin visser, hij dwaalt rond daar in Eindhoven. Mocht u hem zien lopen, stuur hem dan naar het goede adres. U weet misschien meer. In een crisis hoort u, Blackman Ray. Het is 16 minuten over 6. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vanmiddag is in Almere de besloten crematie van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Er wordt veel belangstelling verwacht. En daarom is de dienst ook buiten te volgen. Gisteren kwamen ook veel mensen af op de stille tocht voor Nieuwenhuizen. Zo'n 12.000 mensen liepen mee. Die tocht eindigde op het terrein van voetbalclub Buitenboys, burgemeesters. Jorrit Sma van Almere en Van der Laan van Amsterdam liepen mee... net als KNVB-voorzitter Michael van Praag die het een rare dag noemde. Een hele rare dag. Het, ik heb dit nog nooit meegemaakt. En, en niemand heeft het nog ooit meegemaakt. Het is misschien natuurlijk maar goed ook dat het nooit is meegemaakt. Nee, het is zeker maar goed ook dat ik het nog nooit heb meegemaakt. Maar als ik hier nu zo loop en als ik de impact voel... en als ik de impact zie bij al die mensen die hier nu op dit moment rozen neerleggen... op de plek waar het gebeurd is...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 Uh, waar, waar, waar ook geweldig, gewelddadig, gewelddadigheid zich voordoet. Ik, ik denk en ik hoop ook dat het een kantelpunt is. Wat kunt u als KNVB nog met dit voorval? Behalve er zijn aanwezig zijn, steun uitspreken en uiteindelijk het geweld veroordelen. Maar wat kunt u er in de praktijk nog mee? Nou ja, wij zijn al begonnen met de taskforce accessen. Hè. Dat was de, de bestraffende kant. Omdat wij meenden dat al het preventieve wat wij gedaan hebben, dat dat eigenlijk wel waterdicht is. En daar wordt, terwijl wij nu staan te praten, nog steeds uh, keihard aan gewerkt. Maar dat is kennelijk niet genoeg. Dus we zullen toch nog eens moeten, goed moeten kijken welke groepen we nou moeten gaan aanspreken. Om te helpen om dit fenomeen op te lossen. Nou daar hebben we ja, de meeste fantastische uh, adviezen hebben we gekregen. We hebben er over meer dan 1500 op dit moment. Via Twitter, via Facebook, via e-mail. Die worden verzameld. We hebben natuurlijk zelf ook onze ideeën. En we gaan nog eens met een doorvrocht plan komen. Om te kijken hoe we nou in elk geval de mensen bewust kunnen maken van waar ze mee bezig zijn. Ik zag in de Eredivisie een wedstrijd. Het was geloof ik Adel Den Haag, een verdediger van Adel Den Haag. Hij was verontwaarderd, hij rende op de grensrechter af... en op het laatste moment bedacht hij zich. Is dat het effect eigenlijk wat het moet hebben? Dat is, effect, dat is het effect wat het moet hebben. Maar ik heb gehoord dat er ook wedstrijden waren... waar nog twee spelers met de hoofden tegen elkaar stonden. Ja, die, moeten zich, die moeten zich doodschamen, letterlijk en figuurlijk. Want dat, dan, dan laat je nou, nou juist zien hoe het niet moet... op een dag dat je zelf een rouwband draagt. Die mensen moeten echt eens in de spiegel kijken. Dus het is dus belangrijk, de Eredivisie, de profspelers, die moeten ook het voorbeeld geven. Die moeten zeker het voorbeeld geven. Kijk, het is, we moeten het ook niet helemaal op het betaald voetbal focussen. U heeft nu gezien, dit is het amateurvoetbal gebeurd. Maar vriend en vijand zegt ja, maar kijk eens wat wij op zondag allemaal zien. Trainers die zich uh, idioot uh, gedragen tegen een vierde man. Dat doen ze niet als hun eigen spits voor open goal mist. Maar wel als de grensrechter een keer verkeerd gevlacht heeft in hun ogen. Dus we moeten gewoon naar een gedragsverandering toe. Nou, ik denk niet dat het onmogelijk is. Dat zei KVB voorzitter Michael van Praag tegen collega Poslanders. Opvallende woorden klonken er afgelopen zaterdag op Fort Zeelandia in Paramaribo. Bij de 30-jarige herdenking van de Decembermoorden... zei Pater Chuni dat het bestraffen van de daders wat hem betreft geen prioriteit meer heeft. Als de rechter veroordelingen uitspreekt zouden de verdachten gratie moeten krijgen, vindt Chuni. Dat is beter voor de stabiliteit in zijn land, zegt hij. De hoofdverdachte van de Decembermoorden is natuurlijk, u weet dat, de huidige president Desi Boutersen. Na 30 jaren geloof ik niet dat wij als volk erop uit zijn om bestraffing in het 8 december proces de hoogste prioriteit te geven. Laat duidelijk worden wie wat gedaan heeft. Ik meen dat ook rechtvaardigheid samen kan gaan met grazie. Want we willen immers allen een stabiele toekomst. Zonder vrees dat zoiets zich ooit weer zou kunnen herhalen. André Kamperveen, eigenaar van radio EBC, 58 jaar oud. Mevrouw Goede van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede. Pater Tjouni die zei, bestraffen van de daders, dat is niet meer het belangrijkste, als er maar waarheidsvinding is, als de rechtspraak maar voortgang vindt. Uh, uh, Pater Tjouni uh, is een van de geestelijke leiders in ons land. En daar heb ik alle respect voor en ik respecteer de mening van iedereen. En uh, vandaar... Bent u het met hem eens? Ik heb daar geen oordeel over. Dat is Pater Tschulis zijn mening en ik kom daar niet aan. Nee. Liever niet. Ja. Harold Riedewald, advocaat, 49 jaar oud. Natuurlijk wil ik ook dat recht geschiet. En zou ik ook de waarheid willen weten over het waarom en hoe. En hoop ik dat de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn, worden gestraft. Dat is immers het doel waar mijn vader voor gestorven is. Het is vandaag precies 30 jaar geleden. Dat zijn voor mij 30 verjaardagen, 30 kerstmissen en 30 jaarwisselingen waar hij niet bij heeft kunnen zijn. Hij heeft mijn eerste schooldag gemist, mijn eerste liefde, mijn diploma-uitreikingen. En de dag waarop ik mijn eerste baan kreeg. Ook mijn huwelijk en de geboorte van mijn kinderen heeft hij niet mogen meemaken. Dat is mijn realiteit. De realiteit van een dochter die op tweejarige leeftijd haar vader op brute wijze verloor. En hem daardoor niet heeft mogen beleven. Robbie Zohansien, ondernemer, 37 jaar oud. Een van de aanwezigen is Ruben Roosendaal, een van de verdachten. Het is de tweede keer nu dat u hier bent. Uh, vorig jaar was het bij de herdenking in de kerk. Nu bent u hier. Vorig jaar zei u, ik hoop dat er volgend jaar... meer verdachten zullen zijn bij de herdenking. Ik heb ze niet gezien. Ik denk dat uh, mensen niet de durf hebben. Ze zijn bang voor de presaie. Ze zijn misschien... Uh, zover dat ze uh, uh, ermee kunnen leven. Ik kan er niet mee leven. Kan het ook schaamte zijn? Ik denk niet dat als je oprecht bent, dat schaamte een rol speelt. Dan ben je oprecht. En als je weet dat je oprecht bent, dan denk ik niet dat je je moet schamen om te komen. Mogen zij rusten in vrede? verslag van de herdenking werd gemaakt door correspondent Harmen Boerbo. Geblesseerd aan de hamstring en toch actief in een bobslee. Edwin van Kalker wilde kost wat kost meedoen aan zijn wereldwerkenwedstrijd in Winterberg. Het avontuur verliep uit, liep uit op een teleurstelling, want de viermansbob ging gisteren op zijn kant. Hoe beleefd een piloot dat in de bob? Een bobafdaling dat lijkt routine. Dan Edwin van Kalker. De start. Yeah! Steeds last van die hamstringblessure, hij is herstellende en kan dus niet voluit gaan bij de start. Het sturen en snelheid maken. Onderweg moet Van Kouke dan zien snelheid te maken om zo toch wat op te halen. Ja, vol erin, tweede run en goed sturen. En in bocht 9 kom ik net iets te laat in. Maar bobsleden, dat betekent ook een continu gevaar om om te gaan. In het midden hij begint een beetje te golven en we rollen eigenlijk net, het was keintje boord, maar hij rolde net even om, maar het had geen zin meer in. Maar hier gaat het fout. Je zit met dik 600 kilo in de baan, met uh, dik 100 km per uur. Ja, als je dan uh, niet goed zit, oh, het was niet eens een kwestie van niet goed zitten. Je ziet gewoon net te ver lopen. Van kalkuur op de kant. Maar dat, maar dat gaat zo snel, zo'n split second. En Dan ben je eigenlijk op het moment dat je het bedenkt, dan ben je al te laat. En dan op de kop een stukje verder, maar let op. Uh, alle hands aan dek en zo goed mogelijk erin trekken voor mij, maar zeker ook voor de jongens. Die probeer je er zo diep mogelijk in te komen, want je glijdt gewoon op je helm naar beneden. En gelukkig kwamen we uit bocht 13 weer, weer overeind. Boom! Ineens staat hij weer rechtop en kan hij het toch afmaken. Maar natuurlijk ben je dan al je snelheid kwijt. Ja, ik voel dat we overeind komen en dan is het gewoon een beetje half schuin net boven de kap uitkijken. En dan uh, ja, over de finishlijn glijden, gewoon de finishbocht uitsturen en dan uh, netjes omhoog. De slee op de kant, maar een paar bochten verder. Komt het toch weer even goed. Komt hij weer op zijn eisen terecht. Uh, en wat ik zeg, gelukkig kwamen we overeind. Dus ik kon hem uh, over de finish heen sturen. En zodoende onze 20e plek nog veilig stellen. Maar kijk naar Arno Klaassen. Man in tweede positie met het verbeterde gezicht. Het is toch zwaar als je een stuk op de kant door die baan bent gaan En dan uh, snel naar die jongens kijken van hoe is het ermee. En dat, dat zag er gelijk uh, redelijk goed uit. Het duimpje omhoog van Syber Jansma. Het Nederlandse team is er goed uitgekomen. Dan dat materiaal, dat zag er ook nog redelijk goed uit. En dan uh, mezelf even goed voor de kop slaan. En even vijf minuutjes voor jezelf opzoeken. De fout bij bocht 9 Bij het uitkomen krijgt hij hem niet meer recht. Ja, ik heb volgens mij nog een gat ergens in de deur getrapt hier. Maar uh, dat moet er even uit dan. En dan... Uh... Maar ik zeg, dan gaat de knop op leuk ook om. Maar als je weet wat je fout hebt gedaan en dan bespreek met de coach. Ja, ja dan gewoon iets eruit moeten sturen. Ja, dan, dan, dan is het gebeurd. En dan kun je jezelf voor je kop slaan en moet je het gewoon niet weer doen de volgende keer. Er zit een goede klassering er niet meer in. Uiteindelijk de 20e plaats voor van koken. Ik piek me verontschuldigingen aan bij de jongens. En dan uh, kijken ze een keer kwaad aan. En dan uh, moet ik misschien vanavond uh, de, de drankjes betalen. En dan gaan we morgen weer uh, vol de tegenhouder. Zo gaat dat in het Bobsleden. Een val, dat hoort erbij. Snel vergeten en weer door. Nou ja, kijk, dit gebeurt elk jaar. Gebeurt het wel een keertje. Uh, en dat hoort er ook gewoon bij. Daar hoeven we zeker niet te dramatisch over doen. En, uh, goed, uiteindelijk past het dan misschien wel een beetje in deze week. Als het dan ook net niet zo mag zijn. En uh, we zullen gewoon vol gas gaan. Nou, volgende week Laplanje kunnen we hopelijk fysiek weer een stapje zetten. Dat we, weer, dat we weer competitief worden, laat ik het zo noemen. En dan vol op naar het WK. Te hopen voor hem dat die hamstring het beter doet. Dat hij beter voelt. Een Bob van Edwin Cornelissen was dat. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. club nam de koppositie over van Twente. door de Tukkers in een onderling duel met 3-0 te verslaan. PSV-trainer Dick Advocaat had een logische verklaring voor de zegen. Omdat we vanaf het begin duidelijk maakten bij Twente dat we wilden winnen. En vooral in de duels uh, hebben we zeer scherp gespeeld kans gecreëerd, niet alles benut, uh, dus ja, ik, ik vond er een heel getig PSV vanavond ook. De trainer van Twente, Steve McLaren, was het daar niet mee eens. Volgens hem verloor zijn ploeg niet omdat PSV zo goed was, maar verloor Twente vooral van zichzelf. Ourselves, most definitely. It, uh, we lost the game really in the, in the first half, and they said it at halftime. Uh, you know, they're not beating us. We're beating ourselves. Vitesse verloor voor het eerst dit seizoen een uitwedstrijd. VVV was in Venlo met 3-1 te sterk. Fred Rutte, de coach van Vitesse, vond zijn team te gemakzuchtig. Ja, Zoals jij dat zegt, als je denkt dat je heel erg goed bent... Ja, dan kan je ook uh, verdond ver naar meneer de donderen. Nou, dat hebben wij vandaag gedaan. En uh, in mijn beleving ja, waren er uh, niet al te veel spelers... die vandaag een, een topniveau hebben gehaald. Nou, dat geldt eh, niet voor Lionel Messi. Die haalt bijna altijd zijn topniveau. Hij heeft het record te pakken waar de afgelopen tijd zoveel over gesproken werd. Meeste doelpunten in een kalenderjaar voor club en land. Dat stond met 85 goals op naam van Gerd Mullen. Een record uit 1972 nog. Maar sinds gisteravond is het dus van Messi. In de wedstrijd tegen Batista Villa maakte hij zijn 85ste. En ook nummer 86 van 2012. Hierover trouwens straks in onze uitzending nog meer. Atlete Adrienne ook heeft de bronzen medaille gewonnen op de Europese kampioenschappen Cross. Het was voor de Nederlandse de tweede keer dat ze derde werd op de EK. Maar deze medaille is extra speciaal. Ja, vier en half jaar een maand geleden is mijn uh, verloofde overleden. En um, ja, ik ben eigenlijk vanaf dat moment heel erg gefocust geweest om um, iets heel bijzonders te laten zien in dit kampioenschap. En, uh, het is dus denk ik wel echt iets dat me een beetje op de been heeft gehouden in die periode. En ik ben heel blij dat ik, uh, ja, dat ik nu die medaille kan winnen. En het kan waarmaken wat ik heel graag wilde laten zien. Adrienne Herzog won dus de bronzen medaille op de Europese kampioenschappen cross. Radio 1 Het NOS-journaal. Het is half 7, Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen, voor de kust van Zandvoort heeft een sleepboot een kabel bevestigd aan het vrachtschip Ocean Victory. Het schip dreef gisteravond in de richting van de kust nadat de motoren waren uitgevallen. Vanwege de slechte weersomstandigheden wordt het pas bij daglicht weggesleept. Atheïsten en anderen die sceptisch staan ten opzichte van religie lopen in een groot deel van de wereld kans op vervolging. In zeven landen kunnen ze zelfs worden geëxecuteerd, blijkt uit onderzoek van de Internationale Humanistische en Ethische Unie. Het aantal doden op de Filipijnen als gevolg van de tyfoon Bofa, is opgelopen. Bopa is opgelopen tot 647. Dat hebben de Filipijnse autoriteiten gezegd tegen Al Jazeera. Er worden nog 780 mensen vermist, vooral vissers die aan het werk waren. De Filipijnen krijgen hulp van de internationale gemeenschap. En bij een vliegtuigongeluk in Mexico is de Mexicaanse-Amerikaanse zangeres Jenny Rivera om het leven gekomen. Ze zat met zeven anderen in een klein vliegtuig dat kort dat kort na het opstijgen crashte. Rivera verkocht wereldwijd miljoenen platen... en was een van de coaches van The Voice of Mexico. Jenny Rivera was 43. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Een actief lage drukgebied passeert ons aan de noordoostkant. De depressie levert een stevige noordwestelijke, later noordelijke wind... die geleidelijk steeds koudere lucht aanvoert. De buien zullen in de loop van de dag dan ook meer en meer winters worden...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 De noordenwind is zwak tot matig boven land en lokaal vrij krachtig aan zee. ANWB Verkeersinformatie. er staan nu al vier files. Twee uh, op de A7, Hoorn richting Zaandam. Bij Purmerend Noord twee kilometer. En nog langer op de A7 richting Zaandam. Tussen Afrit Avenhoorn en Afrit Weidewormer zes kilometer. Drie kilometer op de A15, Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Spijkenisse. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat bij Amersfoort twee kilometer.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 Had Dirk van Eco gehoord, dan had u nu op een fiets uit Wakadoeko kunnen rijden. Want met onze kennis en uitgebreide netwerk helpen wij ondernemers als Dirk graag. Zowel hier als daar, Eco. Samen succesvol sociaal ondernemen. Ja, ja, de Sterghoudeloekie 2012 staat voor de deur. Dus, wat is uw favoriete commercial? Ga naar Stergoudenlookie.nl en stem. Eva. Opstaan.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. President Hugo Chavez van Venezuela heeft opnieuw kanker. Ziekte van van die vorig jaar werd genezen, verklaard is terug... en hij moet weer geopereerd worden. Het is niet anders, vertelde Chavez zelf op televisie. Het is imprescindible someterme a una zelf op televisie. En dus moest Chavez opnieuw onder het mes. Hij liet ook weten wie hem moet opvolgen... als zijn gezondheid hem het regeren niet meer toelaat. We praten erover. Verder doen we met correspondent Marion van Rooyen. Marion, kun je stellen dat Chavez er inderdaad rekening mee houdt... dat hij spoedig doodgaat? Ja, absoluut. Kijk, hij heeft het niet voor niks over een opvolger. Tot nu toe had hij het, eh, iedereen die maar even daarvoor in aanmerking kwam... die werd door hem onmiddellijk politiek geliquideerd... Kijk, Chaves was natuurlijk voor eeuwig en er was alleen hij. En ook tijdens al die vorige operaties uh, was het alleen hij. En dan moest hij met de hulp van God, uh, nou ja, ging hij dan verder met zijn revolutie. En nu zei hij letterlijk, als ik niet terugkom en daar moet rekening mee worden gehouden, niet terugkom uit de... Komende operatie die ik moet doen, dan uh, moet de vicepresident het doen. En als, uh, en als ik dan nog niet terugkom, dan, uh, dan moeten er nieuwe verkiezingen gehouden worden. Nou, het, het kwam ook heel hard aan bij zijn aanhangers. Die staan nu echt op, door het hele land op uh, pleinen te huilen en wakens te houden en te zingen uh, voor nou ja, een hopelijk spoede, uh, voorspoedige afloop van de operatie. Want gisteren toog hij dus weer naar Cuba voor die operatie, die hem dus wel eens fataal zou kunnen worden. Ja, en Marjon, waarom gaat hij toch steeds naar Cuba? Omdat ze daar... Uh, uh, wat, wat voor kanker die heeft, weet men nog steeds niet. Dat het ergens in zijn buik of de onderste regioen zit, dat weten we. Maar het uh, is dus blijkbaar de enige land en de enige dokters... die dat uh, nog steeds het staatsgeheim kunnen houden. En ja, kijk, de Cubanen zijn natuurlijk wel goede dokters. Ik bedoel, ze houden de oude Fidel Castro ook nog steeds in leven... En uh, jij hebt het erover dat hij al meteen over een opvolger begon. Uh, wie moet dat worden? Nicolas Maduro. Een uh, voormalige buschauffeur met grote dikke zwarte snor. <laughs> uh, de afgelopen zes jaar... Ja, dan weet je tenminste hoe hij eruit ja, ziet. Ja, heel goed. De afgelopen zes jaar minister van Buitenlandse Zaken geweest. Een niet, um, niet al te uh, briljante geest... Ook niet een erg slimme diplomaat. Maar zijn grote voordeel is dat hij een ongelofelijke ja-knikker is. En uh, dat, Chaves, ja, dat hij als een van de weinigen uh, van het begin af aan tot nu toe... Uh, bij Chavez in de omgeving is kunnen blijven. Gewoon een hele trouwe volgeling. Hmm. Volgens mij gaat Chavez daar trouwens niet over Marion. Of denkt hij daar zelf anders over? Tuurlijk gaat Chavez daarover. Hij zegt gewoon tegen zijn aanhangers... Ik zat er even bij halen. Het is mijn vaste overtuiging, zo vol als de volle maan... onvoorwaardelijk en absoluut dat jullie op Nicolas Maduro moeten stemmen. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, dat is helder. En zou deze Maduro in nieuwe verkiezingen dan inderdaad een goede kans maken, Marion? Nee, want bij de verkiezingen van uh, uh, 7 oktober... Uh, waar Chavez met een nipte meerderheid werd verkozen. Ja, lag de oppositiekandidaat Enrique Capriles echt heel goed. En het was de eerste keer dat de oppositie met een beetje salonfeestje uh, kandidaat kwam. Een jonge man, gouverneur geweest, had het daar goed gedaan en uh, was niet zo rabiaat anti-Chávez, als al die anderen waren... die hem toch het liefst weg zouden willen poetsen. Dus daar, wat dat er gaat... is het land weer zo verdeeld als de hel. Uh, de aanhangers van Chaves staan te huilen. De tegenstanders van Chaves uh, juichen. Binnensmonds vooralsnog. Maar wat er ook nog eens kan gebeuren... is dat de Chaves kamp kan scheuren. Want ja, Chávez heeft wat Maduro wel aangewezen. Maar er zijn nog meer uh, mensen die azen op dit baantje. Dus ja... Het gaat dan helemaal schuiven in Venezuela, echt alles gaat schuiven. Oké, okay. we houden wat in de gaten samen met jou. Correspondent Marjon van Rooijen, dankjewel. Bij daglicht zal straks worden geprobeerd om die Ocean Victory weg te slepen. Het vrachtschip kwam gisteravond voor de Noord-Hollandse kust in de problemen... nadat de motoren waren uitgevallen. Verslaggever Matthijs Holtrop was gisteravond laat in Zandvoort. 170 meter lang is het schip dat voor de kust ligt bij Zandvoort. Eerder vertrokken uit de haven van IJmuiden, maar kreeg motorpech en daardoor raakte het volledig op drift. Voer over een boei heen en die ketting van die boei die is in de schroef gekomen. Nou, op dat moment was er geen houden meer aan en heeft het schip de ankers uitgegooid. De kustwacht heeft de hele avond geprobeerd om het schip los te trekken en dat trekt natuurlijk bekijks. Ziet eigenlijk alleen maar, ja, dit. Het gaat steeds mis, heb ik begrepen, maar nu is het dan uh, een keer gelukt. Dat de lijn uh, ja, overgeschoten ja, is, ik heb geen idee. Dat het overgeschoten is, overgeschoten ja. is misschien. ja. Dus er volgt het een beetje, maar ik, ja, ik heb helemaal geen idee van wat er gebeurt. U bent ook een van de bewoners hier van de boulevard? Ja, klopt. Had u bijna nieuwe buren? Uh, we werden wel bericht dat we nieuwe buren zouden krijgen, maar het valt mee. Of valt tegen. Dat, uh, ja... Jammer dat het gebeurd is. Het moet toch even weer opgelost worden, toch? Ondanks het slechte weer. Ja, u staat hier gewoon in de storm, in de regen, ja. te vernikkelen aan de strand. Valt mee, maakt niet uit. We zijn hier heel wat gewend hoor, echt wel. Dus ja. uh, als het toch wat uh, beleven valt, moeten we altijd even kijken hoe het eruit gaat zien. Of wat er uh, gaat gebeuren verder. Aan de lampjes van het schip is te zien dat het heel dichtbij ligt. En vooral de zoeklichten die helpen bij het koppelen van de kabels van de sleepboten aan het schip. Die zoeklichten die zijn goed te zien. Maar het is binnen bij de KNRM. Daar is te volgen hoe de actie echt verloopt. Victory, is, uh, uh, en even na middernacht komt dan het goede nieuws. Dat er in ieder geval een kabel is gelegd. Waarmee de sleepkabel naar de Ocean Victory kan worden getrokken. Is dat that correct? Ja, correct, sir, dat is correct. Oké, u. Dus ik kan mijn use niet gebruiken. Dat zou niet doen. Correct. De ketting zit duidelijk nog om de schroef. Die is er niet afgevallen in de afgelopen uren. En de Ocean Victory kan dan ook niet meer op eigen kracht verder. Triton, we zien alleen nog maar het rekken hoor. We zien het oog, uh, vier meter. Uh... Uiteindelijk wordt toch besloten om het schip te laten liggen waar het nu is. Want met de harde wind is het lastig werken. En samen met de ankers en een sleepboot wordt het schip op zijn positie gehouden. En straks bij daglicht is de wind ook wat geluwd. En is het makkelijker werken. En dan wordt er bekeken hoe het schip terug naar een haven kan worden gebracht. Het is tijden we nu gekeken hebben we het te Ocean Victory ligt er dus nog voor de kust van Zandvoort. Wordt op zijn plek gehouden door een sleeboot. Later hebben we contact met de kustwacht. Hoort u hoe het er op dit moment mee staat. Aan beide kanten van de wereld blijft de dood van de Britse verpleegster... Jacinta Saldana de gemoederen bezighouden. Afgelopen vrijdag werd ze doodgevonden. Ze was eerder die week onderdeel geweest van een grap van twee dj's... van een Australisch radiostation. We have been told that this phone number is the hospital where Kate Middleton is currently staying. We thought we give it a call. We don't want to cause any trouble. De twee Australische DJs zouden nu de tijd wel willen terugdraaien. Vorige week belden ze naar het ziekenhuis waar de zwangere Kate Middleton lag, hopend haar te kunnen spreken. Tot hun verbazing kwamen ze bij haar verpleegster terecht en kregen ze medische informatie te horen. Kate, mijn darling, are you there? Um, good morning, ma'am. This is uh Vanessa speaking. How may I help you? Hello, I'm just after my granddaughter Kate. I want to see how her little tummy bug is going. Ze is at moment and she has had an uneventful De grap kreeg een dramatische wending toen de verpleegster die hun doorverbond vrijdag dood werd gevonden. Vermoedelijk leegde ze zelfmoord. Good evening, a nurse who fell for a radio prank while helping treat the Duchess of Cambridge has now been found dead, is believed. She took her own life. Het Britse ziekenhuis diende dit weekend een officiële klacht in bij het radiostation. Ze snappen niet dat de grap, die van tevoren werd opgenomen, is goedgekeurd door de directie. To discover that the call had been pre-recorded. And the decision to transmit approved by your stations management was truly appalling. Het Australische radiostation Today FM hield dit weekend een crisisbijeenkomst. The owners of Sydney radio station Today FM held a crisis meeting today. It was called as the station een a backlash over een hoax call to a London hospital. Adverteerders hebben zich teruggetrokken en de zender draait nu alleen muziek. De Britse politie heeft inmiddels contact opgenomen met hun collega's in Australië. All I can say at the moment is that it's been indicated that the London Metropolitan Police may wish. ...to speak to the people involved in the matter from Today FM. But we haven't been asked to do anything yet... ...and we certainly have not been asked to interview anyone... ...or align up in the interviews for the Met. De Australische politie hoeft nog geen actie te ondernemen. Volgens de baas van het radiostation Today FM is dat ook onnodig. Ze hebben niets illegaals gedaan. No one could reasonably foresee what actually happened in this case. It's incredibly tragic. Everyone of us... We're sad for the family, and that's the focus. Ze leven mee met de familie. De DJs komen voorlopig niet op zender en zijn in labiele toestand ondergedoken. Ze krijgen psychologische bijstand. They're said to be in a fragile state at a secret location where they're receiving intense psychological counselling. I spoke to both presenters early this morning and it's fair to say they're completely shattered. Het Britse Sky News vraagt zich ondertussen af of dit soort radiograppen in de toekomst nog wel zullen bestaan. Deze radio DJ denkt van niet. I personally think there'll be huge fallout. I I I think it will probably be, for want of a ja, better phrase, the death of the wind-up phone call. If this has worked, it's the easiest prank call Waarschijnlijk de laatste telefoongap op de radio, in ieder geval in Australië. De toekomst van de regionale omroepen wordt vandaag besproken in de Tweede Kamer. Wat er kan en moet veranderen vragen we zo aan de baas van RTV Utrecht. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, er staan uh, bijna 10 uh, uh, files, 9, dus. Uh, totale lengte 35 kilometer. De langste staat uh, bij Rotterdam op de A15 Golkom richting Europoort. is dus 7 kilometer tussen Knoop het Ridderkerk en Rotterdam-Charloes. Wat verwacht je ervan, Erwin, uh, vanochtend? Hoeft nou, niet uh, exact te zijn. Nee. <lacht> <lacht> ik snap hem wel. Nee, dat, uh, het zal een vrij normale spits zijn. Uh, niet veel last van regen. Misschien hooguit uh, hier en daar een buitje. Maar uh, ik denk zo'n 150 kilometer om half negen. Erwin de hard bij de a Dank je wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marco ben visser is vanochtend doorgereden. Helemaal naar Eindhoven. En die scharrelt daar nu rond op een industrieterrein. Wat doe je daar eigenlijk? Heb je, heb je, heb je de plek al gevonden waar je moet zijn? Ik ben, ben lekker binnen hoor. Oh ja, hey binnen, want het, is, kijk, heet, ja, ik, het is gelukt. Ik, was, ik zag het even niet zitten vanmorgen. Ik dacht, uh, mis Hoefstraat nummer 10 in het donker... op een industrieterrein bij Eindhoven. Dit komt niet goed. Maar ineens... Zag ik het. En meneer Van Sant is er ook al. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van Guring Nederlands. En zijn jullie normaal gesproken al rond deze tijd actief? We zijn vandaag iets eerder begonnen. Omdat we een grote klus voor een Belgische klant hebben... zijn we om zes uur gestart. Normaal starten we om zeven uur. Maar ik ben gewoon langs uw bedrijf gereden... want het was hier helemaal donker aan de voorkant. En jullie hebben wel een grote lichtbak op het dak staan... maar die, die staat uit. Toen wij hier het pand ingekomen zijn was er een hoop gedoe met de gemeente om dat te mogen laten branden. In verband met de aanvliegen van de vliegtuigen voor de luchthaven. En toen heb ik het maar gelaten voor wat het was. U laat het uit. Ja, exact. Vandaar dat ik dus uh, vanochtend hier hopeloos uh, verdwaalde op het industrieterrein. Dat klopt. En uh, de benummering van de gemeente Eindhoven is ook nog niet helemaal up-to-date. Het is een zootje hier luisteraars. Maar uh, <laughs> we hebben het gevonden. Fijn. Uh, meneer Verstander, is dit voor u een spannende dag? Een dag zoals alle anderen, maar het is natuurlijk wel leuk om een keer zoiets mee te maken. Weet u, ik, ik ben zelf niet zo heel goed met cijfertjes. Hoe is dat met u eigenlijk? Ik denk dat dat uh, aanmerkelijk beter is. Ja. <laughs> uh, het gaat over de economie. De Nederlandse Bank die komt vandaag met, met nieuwe prognoses. Hè? Is dat voor een ondernemer als u van belang? Dat is uh, zeker wel van belang. We volgen dat ook uh, op de voet. Aan de andere kant een kritische kanttekening. Het zijn macro-economische cijfers. En heel vaak in je eigen branche vinden er toch wat andere ontwikkelingen plaats. Nou, laten we het dan maar eens even over uw branche hebben. Ik bevind mij hier in een, in een op een werkplaats omgeven door echt hele dure machines. Hele specifieke machines. Wat doen die machines? Deze machines zijn ingericht om gereedschap te produceren. Dan moeten we moeten denken aan frezen, boren... Voor de metaalbewerkende industrie. Ja. En die gereedschappen komen terecht in de automobielindustrie, machinebouw en dat soort zaken waar metaalonderdelen terug te vinden zijn. Ja. Nou, uh, ja, u zegt het al, auto-industrie. Dan, denk ik, nou, dan uh, krijgt u zwaar weer, of niet? Uh, daar heeft u gelijk in. Op het moment is het zo dat uh, in de automotovindustrie de trend natuurlijk behoorlijk neerwaarts is. Iedereen ziet welke acties ze allemaal doen om ze kwijt te raken. Je kan ze bijna gratis meenemen tegenwoordig. Uh, het lijkt er wel op. Met al die schroefjes van u er dan in? Uh, ja, ja, daar hebben we goed aan gewerkt. Ja. <laughs> het is wel zo dat in Nederland relatief weinig automotive industrie is. Maar er zijn toch nog meer kleinere, middelgrote toeleveranciers die naar Duitsland of Frankrijk leveren dan u denkt. Nou goed, de automotive dus, uh, daar moet u het niet van hebben de komende tijd? Nee, daar verwachten wij uh, een neerwaartse spiraal de komende tijd. Maar laten we even hierin lopen, want uh, dat, dat fascineert me wat hier in dit bakje staat. En u vertelde, dit is een hele belangrijke order voor ons en daarom zijn we vandaag, beginnen we nu ook al om zes uur. Wat maakt u hier, wat is dit? Dat klopt. We maken hier een speciaal freesje voor een uh, fabrikant van vliegtuigonderdelen. En die hebben we enkele in Nederland en enkele in België. En die frezen die worden gebruikt om in speciale materialen zoals Inconel en titaan schoepjes voor turbines te maken en eh, te frezen. En dat zijn freesjes die eenmalig gebruikt worden gedocumenteerd moeten worden... en heel speciaal voor die industrie uitgelegd worden. Het ziet eruit, en ik ben natuurlijk maar een leek... als gewoon een boordje wat je bij de Do-it-zelf-winkel koopt. Dat is natuurlijk heel oneerbiedig wat ik nu zeg. Wat kost één zo'n dingetje? Eén zo'n freesje kost ongeveer 30 euro... En het is een wegwerpvreesje in dit geval. Moet je nagaan, 30 euro en dan één keer gebruiken. De vliegtuigindustrie is een uh, industrie waar u de komende tijd nog wel wat aan heeft. Daar heeft u ook nog contracten mee. Ik stel voor dat we straks na 7 en 7 stevig zaken doen. En dan vooral ook even praten over het belang van die prognoses van de Nederlandse Bank. Goed? Akkoord. Tot straks. Tot zo dadelijk. De publieke omroep moet bezuinigen. Misschien wel zo'n 300 miljoen euro. Dat geldt voor de landelijke omroep en de regionale omroepen. De Tweede Kamer praat er vandaag over. Er zal veel aandacht zijn voor het opheffen van religieuze omroepen. Maar ook dus voor de regionale omroepen. Want zoals gezegd, die moeten bezuinigen. Samen 25 miljoen euro. Paul van der Lucht, directeur van RTV Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u al wat dat voor uw omroep zal betekenen? Nou, een bezuiniging als ik het uh, zo omsla van uh, uh, 17,5 procent. Dat... Ja, en, en, maar heeft dat consequenties? Weet u dat nu al voor de programmering? Nee, ik nog niet helemaal voor de programmering, maar je kunt nog gif op innemen dat als wij 17,5% procent moeten bezuinigen, dat ik dan uh, dingen niet meer kan doen die ik nu wel doe. En ik vind dat ik nu al uh, veel minder doe dan ik eigenlijk zou moeten doen met RTV Utrecht. Maar kunt u eens concreet worden, meneer Van der Lucht, wat, wat zou een, een, een bezuiniging van bijna 20 procent op een heel budget van RTV Utrecht betekenen voor uw functie als waakhond, uh, bijvoorbeeld in Utrecht? Kunt u dan uh, misstanden nog steeds aan de kaak stellen? Kunnen uw journalisten dat nog steeds in de stad, in de, de regio? Dat vind ik nu al uitermate lastig uh, om dat uh, op, een, op een goede manier te doen. Wij hebben in de provincie Utrecht iets minder dan 30 uh, gemeenten. Als je het dan hebt over vaakronden van de democratie... dan zou je eigenlijk datgene wat er gebeurt in die gemeente... op bestuurlijk gebied goed in de gaten moeten houden. Mm -hmm. nou, het spijt me, dat lukt me nu al echt niet. En dat gaat me straks uh, nog veel minder lukken. Ja. En bij rampen, uh, dan zult u ook uh, de zender worden, de rampenzender zijn. Dan moet je een behoorlijke overhead hebben natuurlijk... om dat, om dat ook in stand te houden. Ja, nou, dat als wel gewoon echt de productiecapaciteit om nou ja, uh, dat soort uh, dingen te maken. Uh, gisteren was een stille tocht in, uh, in Almere. Daar heeft uh, Omroep Flevoland op een enorme manier uh, uitgepakt. En dat moet natuurlijk ook, want dat is een ongelooflijk belangrijke gebeurtenis voor die stad. Maar dat zijn hele kostbare operaties om uh, voor je publiek uh, duidelijk te maken. Zowel op radio als op uh, televisie. Vooral op televisie, dat maakt het erg kostbaar. Ja, dat, uh, dat zal straks uh, denk ik uh, veel mindere mate lukken. Nou, dat is natuurlijk de vraag. Vrij... He, want de oplossing zou volgens staatssecretaris Dekker moeten komen... van intensieve samenwerking met de landelijke omroep. Nou, noemt u iets, zo stil dat toch. Dat is natuurlijk bij uitstek iets waar misschien heel Nederland wel in geïnteresseerd is. Ziet u daar mogelijkheden? Nou, dat zie ik zeker mogelijkheden. Absoluut, samenwerking met, uh, met de landelijke publieke omroep... zou uh, een enorme stap voorwaarts uh, zijn. Maar ik denk dat je het, het journalistieke apparaat, zoals er zich dat op dit moment in de regio bevindt... dat je dat eigenlijk wel ongemoeid zou moeten laten... Ja, nog even over die landelijke samenwerking dan. Want dat, dan zegt de VVD, dan moet er natuurlijk ook wel beoordeeld worden op de kwaliteit. Dus die moet u dan nog wel even leveren. Is ja, dat een goed plan? Leveren. Maar ja, ik vind het een uitstekend plan. En ik hoop dat de VVD uh, samen met de, uh, de, de visie die men heeft op de omroep tussen aanhalingstekens... dan ook een definitie van die kwaliteit kan leveren. Want dat heb ik nog niet gehoord. En dat is natuurlijk iets waar we ons met z'n allen al uh, nou ja, sinds 1930 het, uh, het hoofd over buigen. Wat is nou kwaliteit? Ja, En dat is natuurlijk lastig aan te geven. En dan zal dus ook iemand dat moeten beoordelen. Ziet u dat gebeuren? Nou ja, je kan gewoon zeggen tegen een paar mensen... Van, in wie je ongelooflijk groot vertrouwen hebt... Van, nou, beoordeel jij dat maar. En dat is mm. een klein beetje, geloof ik, de kant die de VVD op wil. Ja, dat is natuurlijk wel lastig. Hè? Als, als u aan de ene kant moet bezuinigen... en aan de andere kant de kwaliteit moet uh, blijven leveren. Kan uh, ik mij voorstellen. De, de, de, de, de kwaliteit van de regionale omroepen... staat denk ik een klein beetje boven de discussie. Ja. Omdat wij in tegenstelling tot de landelijke publieke omroep... al jarenlang geen geld hebben om bijvoorbeeld... Uh, amuserende programma's te maken. Ja. Dus uh, aan die discussie onttrekken wij ons. Ja, maar goed. Uh, VVD stelt vandaag onder andere in de Telegraaf voor... om programma's van de regionale omroepen op te nemen... in de programmering van Net3. Dus daar zou het dan wel weer gaan om uh, kwaliteit. Hè? Als we kijken naar de nieuwe plannen van de staatssecretaris. Ja, maar ik denk dat het wel voornamelijk zou gaan... om de informatieve tak uh, van van datgene was wat was regionaal oproep okay. uitzenden en uh ja, want veel meer dan dat hebben we niet. Kijk, alles wat wij als regionale omroep uitzenden op zowel radio als televisie, dat heeft een hele grote regionale binding. Mm. Uh, alles wat wij doen, dat gaat over Utrecht. Want dat is, ons, dat is ons bestaansrecht, daarvoor zijn wij er. En dat is allemaal in min of meerdere mate uh, informatief. Ja. Het, gaat, het gaat over hard nieuws, maar het gaat ook over, over zachte dingen, zoals de schoonheid van het landschap en dergelijke. En dat zijn dingen die wij permanent uh, belichten. Ja. Nou, meneer Van der Leugden, wij wachten het debat vandaag af in de Kamer. Dat ga ik met u doen. Fijn zo. Paul Oeh. van der Lucht, de directeur van RTW Utrecht. Dank. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Herdenking van Richard Nieuwenhuizen... domineert de voorpagina's van de ochtendbladen. Bijna allemaal open ze met een foto van de stille tocht... voor de doodgetrapte grensrechter. Voorop loopt de familie Nieuwenhuizen met fakkels... gevolgd door zo'n 12.000 anderen. Een verslaggever van de Volkskrant ging dit weekend langs... bij de bijeenkomst in de kantine van Buitenboys. Het AD zoomt in op de stille... Een minuut stilte die in de stadions bij profwedstrijden in acht werd genomen. Trouw toont een fotoreportage van de hele zondag bij de Almeerse voetbalclub. Bloemen op de plek waar het gebeurde. Het oplaten van 250 oranje ballonnen met een kaartje eraan. Met daarop de tekst respect. Volgens de Telegraaf wordt de KNVB overspoeld met ideeën om geweld van de velden te weren. Een spits signaleert dat uh, drank en drugs een bedreiging vormen voor het gezonde verstand van amateurvoetballers. Een aantal trainers en spelers zegt dat sommige jongeren ochtends na het uitgaan meteen het voetbalveld opgaan. Ze staan soms dronken of in invloed van pillen op het veld en worden dan vaak agressief.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 En bijna een derde van de zwangere vrouwen drinkt wel eens alcohol... zonder dat de verloskundige dat weet... blijkt uit de studie van het Instituut voor Alcoholbeleid... waar Spits over schrijft. Onderzoekers vind, vinden dan ook dat verloskundigen... beter moeten leren doorvragen over alcohol. Sinds 2005 adviseert de Gezondheidsraad... zwangere vrouwen geen druppel te drinken. Alcohol kan leiden tot ontwikkelingsstoornissen... of in het ergste geval van een feutaal alcoholsyndroom. Daarbij loopt een kind blijvende neurologische beschadigingen op. Dat schrijft de krant vanochtend.